Afbeelding Counterpoint High Freak FM El Cricet met Dance Radio.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 Freak Dance Radio, 31 december 2003. En het is weer dansbaar, voelbaar, op 101.8 FM met deze duistere kanken van uh, Time Writer. The Diary of a Lonely Sailor, zo heet het CD, onthoudt de naam Time Writer. Goedenavond. Amsterdam met Paul Hardcastle. Oftewel Jazz Masters 3, daar moet je ook maar eens op letten. Muziek dat heel veel met dit weg heeft. Overigens ook geproduceerd door Hardcastle zelf. Chocolate Milk staat daarvoor. Een klassieker alweer uit 82. En daar praten we over 22 jaar na dato. Who's getting it now? En deze artiest trouwens die bestond toen ook al op zijn vibrafoon. Get on down. En uh, papa Lodi, de muziek van toen, de reggae, tegenwoordig ook in het uh, hernieuwde Counterpoint High Freak FM. In het pakket dat bestaat uit uh, dance, R&B, nieuwe R&B, hot dance, club, noem alles maar op. Alles wat uh, met dance te maken heeft. Misschien beter gezegd, black music. Het is dus Counterpoint FM, vijf over half. Straks inderdaad gaat de kurke eruit bij Counterpoint. De stekker blijft erin. En we hopen uiteraard tot lang in het nieuwe jaar. Hier is Fana Flash. Classic pakken van Ken Nichols deze platen. 92 Gary Brown, Somebody Is Be Sleeping In My Bed. Daarvoor draaiden we Fauna Flash. En dat nummer heet Ten, een Kyoto Jazz Massive Remix. En haalt die naam in de gaten, want zij zijn onlangs ook in Amsterdam geweest. En komen terug in de stad waar de muziek het beste is. En vandaar ook...